Clemens Peters met het NOS-journaal. De Britse politie zegt dat de steekpartij in Redding van gisteren een terroristische daad was. Eerst werd er vanuit gegaan dat de dader geen terroristisch motief had. Maar daar komt de politie van terug. Gisteravond werden in een park in Redding, iets ten westen van Londen, drie mensen doodgestoken. En raakten ook drie mensen zwaar gewond. Kort daarna werd een man van 25 aangehouden. Britse media meldden eerder dat het zou gaan om een Libiër. Maar de politie zegt daar niets over. Vijf dagen na zijn zware valpartij mag wielrenner Nicky Terpstra het ziekenhuis weer verlaten. Dinsdag kwam hij hard ten val op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. En daar liep hij een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen, gebroken ribben, een klaplong en een kneuzing in zijn onderrug bij op. Zijn management laat weten dat Terpstra nu weer naar huis mag en daar verder zal werken aan zijn herstel. Een petitie om de gemeente Amsterdam te bewegen steun te geven aan de noodlijdende bioscoop The Movies is in een halve dag bijna 4000 keer ondertekend. Gisteren werd bekend dat het filmtheater op het punt staat om failliet te gaan. Door de coronamaatregelen kunnen er maar tussen de 10 en 40 mensen per voorstelling worden toegelaten. De verhuurder van het pand wil de bioscoop-eigenaren niet tegemoetkomen. Deze week moest Cinema Tiel als eerste bioscoop de deuren sluiten als gevolg van de coronacrisis. De Canadese autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar een vlucht met honderden puppies. Tientallen dieren werden bij aankomst in Toronto dood aangetroffen in het vliegtuig van Ukraine International Airlines. Het toestel was afkomstig uit de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Aan boord zaten zo'n 500 Franse bulldog puppies, waarvan er zeker 38 de vlucht niet hebben overleefd. Tientallen honden waren uitgedroogd en ziek. Volgens Canadese dierenrechtenactivisten zijn er geregeld vluchten uit Oekraïne en andere Oost-Europese landen vol met puppies. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en dan kan er vanmiddag wat regen vallen. Later in de avond ook in het oosten kans op een bui. Het wordt 20 tot 26 graden. Na het weekend meer zon, vanaf dinsdag steeds warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 I'm a girl. Pieter, daar zijn we weer. Ja, gezellig hè. Had je niet gedacht dat ik er zou zijn? Nee, Cor, uh, gaat die boot niet? Ja, ik wacht op een visum en dat is er vaak voor Gabon. Gabon, ja, daar, daar moet je blijkbaar lokaal wat doneren. Ja, en dat doe voor, je niet? Nou, ik niet, maar dat hebben ze nu wel gedaan. Dus? En nu moet dat dan goedgekeurd worden door een stammenhoofd, is mij verteld. Dat is echt verschrikkelijk daar. Dus ik ben benieuwd als ik daar straks ook aankom met het vliegtuig. Ja, of ik mijn bagage wel allemaal terugvind.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 Oh, hoe ben ik in antwoord gekomen? Eh, ik heb via mijn werk een aantal jaren in Amerika verkeerd. En eh, ik, toen ik terug moest, toen hoorde ik dat ik eh, het gestationeerd in Amsterdam. Dus toen hebben wij een huis gezocht in de omgeving van Amsterdam. En toen kwamen wij terecht in Heemstede. Eh, een huis daar ons in. Wij wilden Britsje, dat hadden wij altijd gedaan, mijn vrouw en ik. Eh, eh, Heemstede zochten wij een britsclub op...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 je hebt dat toen gezegd, meen je dat? Ik zei, natuurlijk Jan, hoezo? Hij zei, nou, ik heb een nieuwe relatie. En ik ga weer die relatie wonen, dus mijn flat is te koop. En ben je nog steeds geïnteresseerd? Ik zei, ja. Hij zei, nou, dan hoeven we er niet naar een makelaar. Dan regelen we dat gewoon even. Nou, zo is het allemaal gekomen. En zo ben je zandvoortig zo geworden. Zo ben ik in zandvoortig geworden. Want dat was in 1983. En toen speelde ik al vier jaar in zandvoort, Brit, ja. En bevalt nog steeds. Hè? En bevalt nog steeds. Uit zit op zee.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 Bloem, ploem, zo gaan de vinaren, zoem, zoem. Zo gaan alles naar een roem, roem, roem, zo gaat het om. En wat dat gaat van je rom, -bom, bom Het is haast een liedje zonder woorden. Bloem, bloem, en een paar woorden, want ik ben nu al een poos Van verliefdheid sprakeloos.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 Want in de, in, de, in de oorlogsjaren werd er al door zonvoorters gepraat van... meteen als de oorlog is ja. afgelopen, moeten we een Briskclub oprichten. Dat heb ik gehoord van de, de oprichters. Of, of, of een van de oprichters. Ja, een van die mensen was Joop Bieseberger. Ja, Joop Bieseberger, ja. Dat was een actieve man. Dat was een heel actieve man. Die uh, was inderdaad in de oprichtingsclub. Dat was een oprichtingsclub, dat waren uh, volgens de oprichtingsakte drie man...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 Half april moest we vertrekken. En zaten u dan in de benedenzaal? Ja, beneden. ja. Wel die trap af naar beneden ja, en ergens. Ja, ja. En als mensen slecht te been zijn. Ja, daar komen we misschien straks alweer over. Wat is een probleem? Maar toen zijn we naar het gemeenschapshuis gegaan. Ja. En uh, daar hebben we dus gespeeld uh, tot het gesloopt werd eigenlijk. Ja. Maar jullie starten met 25 leden ja. in 1946. Ja.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 Huub Emme, ook een uh, gerenommeerd man in onze historie. Kom zo zo terug. En ik, we hebben ze drieën, hebben ons toen aangemeld als begeleider van de AVO-cursus. En uh, uiteraard, toen de mensen de cursus hadden gedaan, hebben we ze naar de Britsclub gesle gesleept. En toen is dus de club naar uh, 100 man gegroeid. Dat was de eerste piek. De tweede piek was in 1996, waarin we ineens doorgroeiden naar 140 man. En dat kwam dat... Uh,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 En dat werd een groot succes, want het eerste jaar in 1996 was de donderdagmiddagafdeling al 40 maal groot. En toen hadden we ineens 140 leden, ja. Heerlijk. We gaan weer even naar de muziek.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 We verzorgen onze medeburgers tegenwoordig best Als je niet werkt krijg je achttien gulden premie En dan zijn er veel slampampers die zijn liever luider moe Want die denken oh die achttien piek die neem je. Ze schelden allemaal op patroon en kapitaal En wie is weer de dupe van het vrijheidsideaal Dat is die kleine man, die kleine burgerman Die doodgewone man met zo'n confectiepakkie aan En hey, met zo'n onder jageronderbroekie aan Zo'n minimumleier, zenuwleier van een kleine man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 Ja. Van de schoenenhandel? Ja, als je, als je kijkt dan naar de eerste 25 leden... zoals waarbij we begonnen was... en je kijkt naar de uitslagen... die we nog steeds uiteraard in het archief hebben zitten... dan zie je de namen... die, die de standvoorters Britjes nu ook nog kennen. Je komt daar de echtpaar Brassa tegen. De dochter speelt nu nog steeds... de standvoortse Britsclub, mevrouw Spiers. Je komt de naam tegen van het echtpaar Heldoorn. Heldoorn junior is er nog steeds. Speelt met zijn vrouw Rietje ook op de club...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 ik heb met mijn vrouw ook in het begin jaren dat bij Bridgette... heb ik ook samen gespeeld. Daar zijn we toen maar mee gestopt. Want als je s'avonds daarna... Hè, toen speelde alleen maar woensdagavond. Als je daarna op bed lag...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 toen haar maan overleed was ze 83 en wat ik zei, ze heeft tot de 98 of 97 steeds dus op de club mee gespeeld. Ja. Dus er is nog toekomst voor mij. Er is toekomst ja. weer, ja. <laughs> ja. ja. Zelfs ik zou kunnen leren. Um, jullie spelen op woensdagavond, ja. heb ik begrepen, van half 8 tot 11 uur. Ja. En op donderdagmiddag van 1 tot half 5. Ja. Hoeveel mensen komen daar gemiddeld? Uh, ruwweg op de woensdag zullen we hebben 70 80 man.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 De mensen uit Nederland kwamen keurig in kostuum met stropdas om. Ja, ja. Het, kennelijk hoor je dat er toch een beetje bij. En die zaten daar in die paviljoens bloedheet tussen de, de naakte vrouwen, half naakte vrouwen ja. in. En de spelkwaliteit was niet hoog op dat moment. Nee, dat zijn vaak... Afgeleid.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 Eh, er is heel gek in Zandvoort Nooit zijn behoefte geweest om, eh, laat ik zeggen, technisch in de sport uit te blinken. Wij richten ons op gezelligheid van de club. En daar zijn wij een beetje bekendheid door. Het wordt een beetje geïllustreerd. Ik zag dat vanmorgen in de Leidenlijst. Wij hebben eh, niet alleen leden uit Zandvoort. We hebben ze ook uit Haarlem, Heemstede, Hoofddorp, Zandpoort, Velsenbroek, Wennenbroek, Nuwenne, Plissen. En die komen toch in Zandvoort Britse. Kennelijk is het bij ons erg gezellig. Ja. Daar houden we deze week. We gaan ja. aan de muziek. En geen auto om de weg, want die had die toen nog niet. Er ging schreef bij iedere boom.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 Over de Brussel Club die nu 66 jaar bestaat. Er zijn al een heleboel geschiedenisfeiten boven tafel gekomen. We gaan straks ook even kijken naar de toekomst van de Brussel Club. Want er zijn problemen met de huisvesting. En heeft u vragen, u kunt bellen. rechtstreeks komt u in de uitzending 5730393. Dus heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen, Aarzel er niet. En pak die telefoon even. Uh, we gaan weer verder praten met uh, Wim Veldhuis als je nu terugkijkt. Anno, nu, terugkijk naar de periode dat je actief betrokken bent als wedstrijdleider bij het bridge. Wat is jou dan opgevallen? Uh, ja, toch wel dat er zoveel mensen als het eenmaal in contact zijn willen britsen. En dan zie je ook waarom mensen willen britsen. We uh, zijn heel, er hebben heel veel ouderen. Helaas hebben we in Zandvoort geen echte jeugd. Ik heb dat een keer geprobeerd, nog in de tijd van het Stekkie. Ik wilde toch wel proberen de jeugd hiermee in contact te brengen... zoals in een hele hoop plaatsen in Nederland gebeurde. Toen heeft het Stekkie destijds een cursus uitgeschreven voor de jeugd tot 12 jaar. En toen kreeg ik dit telefoontje. We hebben helaas één inschrijvingen. In, dus dan hebben we de cursus maar niet door laten gaan. Het ja. zijn vooral ouderen. En waarom? Ouderen aan de ene kant die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 een aantal uh, kunnen niet zelfstandig de trap op. En er zijn ook mensen met rollators erbij. Dan begrijp je dat ze uh, zeker geen plezier vinden om met uh, de trap op en neer te gaan. En dat dus ook niet doen. Dus daar uh, wordt nog wel wat over gemofferd. En we zijn dus ook daarover met, met de gemeente in gesprek. Want wat er nog een keer bij komt, dat ik zelf uh, vind... Ik vind het ook een gevaarlijke situatie. Want stel je nou eens voor dat er een gegeven bijvoorbeeld een brand uitbreekt. Er zit een garage onder. Ja.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 kostenpakket, Een kleine investering, het verschuiven van een aantal wanden. zou dus beneden een voldoende, meer dan voldoende ruimte kunnen ontstaan. waardoor we dan op de begane grond grondritje. en waar we dus de combinatie hebben met uh, de horeca. En ik daar, als dat, ik je wil onderbreken, en de kern van de bibliotheek, alle boeken, dus beneden blijven? Voor de mensen die de u traditionele, die, die blijft heeft, dus beneden. Ja. Oké, okay, ja, we gaan even ik, naar de muziek en dan praten we verder. Dagen, het kwam, sha la ja, die het kon, shalala, die, shalala, la di, sha la la het kwam, sha la la di, sha la la la. is acht, la la la En die wasjes, is brood, sha Don't be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 Janice, je zei op 20 november is er een, komt de gemeenteraad bij elkaar in een gemeenteraadsinformatieavond. Ja. En dan wordt gepraat over de problematiek van de Blauwe Tram.